Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. In Amsterdam zijn twee doden gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even voor middernacht op een brug in stadsdeel Nieuw-West. Hulpdiensten probeerden de slachtoffers nog te reanimeren, maar het was te vergeefs. En wat er precies is gebeurd daar, is nog niet duidelijk. Veel mensen die gewond raakten bij de brand in een kroeg in Zwitserland... zijn er slecht aan toe. Zo liggen er volgens Zwitserse media alleen al in het ziekenhuis van Lausanne... 21 mensen die meer dan 60 procent van hun lichaam hebben verbrand. En acht van hen zijn minderjarig. En Guillaume van Veen heeft gestund bij het WK darts. Hij heeft de halve finale gehaald. Hij won met 5-1 in sets van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Op de wereldranglijst is Van Veen nu Michael van Gerwen gepasseerd... als succesvolste Nederlandse darter. En morgen speelt Van Veen de halve finale tegen de schot Gary Anderson. Het weer dan nog voor vandaag. Er trekken buien met regen en sneeuw over het land. Het kan daardoor erg glad zijn. Er Geld code geel. Het wordt 2 graden in het binnenland tot 5 aan zee. Dit was het 538 nieuws. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. Even oppassen dus. Veel sneeuw in Nederland. Geen vertragingen Gelukkig wel één controle op snelheid. Op de A1 Amsterdam in richting naar Naarden. hectometerpaal 14,9. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze vrijdagochtend 2 januari. Wil je dat worden? En het eerste luisteraar T-shirt in de wacht slepen. Pak je telefoon en bel. 0.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 De 538 Ochtendshow. Een fris begin van het nieuwe jaar met de Ochtendshow. Vier minuten over zes en Nathalie in Bruglia. 5, 3, de hele collectie waanzin die, ja, die in feite gebruikt wordt... om een schitterend medium te vullen met onzin. Dit is het. Dit is de 538 Ochtendshow. I I man, he was warm, he came around, like he was dignified.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 deze vrijdagochtend 2 januari. Wat fijn dat je op deze vroege ochtend in het nieuwe jaar wederom lekker 538 hebt aangezet. Dank je wel daarvoor. En uh, ik ga het één keer zeggen. Het beste voor 2026. Hebben we dat maar weer gehad, hè? Uh, misschien uh, werd je lekker wakker op het moment dat je groot fan bent van uh, darts. Ja, ik... Uh, ik lag zelf al te slapen toen het allemaal plaatsvond. Maar ik eh, open dan Instagram zie ik mijn collega Dylan Boet. Die is een trouwe volger van, uh, van alles wat met darten te maken heeft. Gian van Veen plaatste zich in, uh, ja, voor het eerst in zijn loopbaan... voor de halve finale van het WK-darts. Hij was met 5-1 te sterk voor ja, de wereldwijde nummer 2, Luke Humphries. Dat is best een prestatie. We hoorde het net al even in het nieuws bij Hanneke. Na afloop vertelde van Veen dat hij daar eigenlijk oh, heel relaxed in ging, die wedstrijd. Tegen mezelf zei ik, hij, alle druk staat op hem. Dus ik zie wel wat ik, waar mijn kansen liggen vandaag... En ja, ik, ik kwam nog heel snel achter dat de kansen lagen vandaag. Ook al stonden heel erg goed te gooien. Uh, ja, en dan ben ik zo blij dat je dan uiteindelijk met 5-1 ook wint. Dat is ook wel heel erg lekker dat je niet dan 5-3 of 5-4 wint. En het wordt heel close dat je hem gewoon echt overklast. Ja, dat is misschien ook net als bijvoorbeeld met, uh, met tennis of zo. Als je dan zo'n hele lange uh, kwartfinale partij hebt gehad. Met allemaal tiebreaks en dat soort dingen. Dat je dan eigenlijk heel vermoeid die volgende wedstrijd ingaat. En dit was eigenlijk natuurlijk vrij snel klaar. 5-1, dat is heel... Uh, hij heeft heel veel tijd gehad om om bij te komen en uit te rusten en weer focus te pakken. Mooi, kunnen we weer trots op zijn als uh, Nederlanders. Ik ga naar Mark uit Enschede, Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. nou ja, jij hebt de druk vandaag, denk ik. Ja, we zijn om uh, drie uur begonnen vanmorgen. Ja, want uh, jij, jij bent zout aan het strooien. Ik ben uh, de weergeveler gaan maken. In de omgeving van Enschede dus, want dat uh, yes. is waar je, waar je woont. En, en, en hoe, uh, hoe gaat dat eraan toe? Word jij gewoon ineens uh, gebeld midden in de nacht? Of weet je al, van, oh, het, wordt, het wordt koud, ik, moet, ik ga er wel vroeg uit, want het zal wel nodig ja, zijn? Ja. ja, we houden van tevoren wel rekening mee, met de slaap. Maar ja, na nieuwjaarsdag is er natuurlijk altijd wel een dingetje om even weer in de ritme te komen. Ja, ja en dan worden we gebeld rond een uur of uh, drie. En dan uh, gaan we die kant op. Maar eh, word je dan gebeld en denk je... Yes, we kunnen aan de gang, of is het... Uh, nou, acht... na, na zo'n nieuwjaarsdag dan is het wel eventjes... Dat uh, okay. uh, is het vroegwekkertje. <laughs> heb je even een beetje diep in het glaasje gekeken, Mark, met de oudjaarsavond? Nou, er is veel mee. Maar het is toch laat. Je bent toch uit je ritme. Dat is het meer misschien. Ja, ja het ritme. Daar moet je even komen. Maar als ja. je helemaal bezig bent, dan gaat het wel. En uh, je hebt natuurlijk het team waar, waar je het mee samen doet. Ja, en dat is uh, niet alleen. Dat is fijn. Zeker dat is fijn. Ja, en even wat anders, want uh, jij, jij bent dan aan het strooien... Strooi je gewoon op de openbare weg? Of heb je een bepaald terrein ja. dat je moet doen? Ja, we hebben allemaal ons eigen gebied. En ik zit dan... Uh, ja, uh, openbare weg, busbanen, oh, ja. uh, centrum. Dat oh. soort dingen, ja. Ja. Maar ja. Wat ik me nog afvroeg, want je hebt soms bijvoorbeeld een... Uh, dan, dan, dan, dan, dan heb je zo'n rotonde. En dan heb je ja. twee banen op een rotonde. Ja. En dan rijdt ik, dus, uh, rij ik dus achter zo'n zo strooiwagen. Maar dan denk ik, moet, moet je dan zeg maar... Twee keer een heel rondje rijden over die rotonde. Moet je dan allebei die banen een keer doen? Of hoe gaat dat in zijn nee. werk? Ik maak een uh, heel rondje. Ja. En dan kan ik de strooier breder zetten. Ah ja. Uh, zelfs uh, tot een meter of twaalf. Nee joh. En dan, uh, ja, dat kan echt uh, schieten alle kanten op als ik wil hoor. Ja, zeker. Oh, wat goed. Oké, okay, ja. nou, dus dat, ah, dat vroeg ik me af. Want of je dan, want dan ben je, blijf je aan de gang. <laughs> ja, nee, er zit wel echt een stuk techniek achter. Uh, ja, zeker weten. Ja. Hey, en als je dan. Als je, want ik heb ook wel eens dat ik achter zo'n ding rijd, dat je, dat je dat op je auto voelt vallen. Die, die, die ja. pekel. Dat je, is, het, is het nou heel slecht voor je auto of valt dat mee? Eh. Uh... Als je zit bij je ook met wassen, valt het mee. Okay. Het is niet uh, zo dat het gelijk schade aanbrengt. Zeker okay. niet. Dus het is als het, uh, we kunnen niet alles voorkomen, hè? Nee, dus, ja, goed, ja, je moet uh, ja. je, linksaf of rechtsaf. Uh, uiteindelijk, uh, je wil ook uh, een beetje een begaanbare weg hebben, natuurlijk. Dus, uh, zeker, zo, uh, zeker. Maar het dus is niet wel... altijd een fijn gevoel, hoor. Maar goed, uh, ja, je kan hem niet altijd uitzetten. Nee, het is de natuurlijk wel. Dus uh, als ik jou zo goed hoor... Uh, als je achter zo'n strooiauto heeft gereden, was hem even daarna. Dat, dan uh, ja, dan voorkom je het weer. auto's En een aan. beetje afstand houden. Ja. Ja. Goed Mark, nou ja. jij zorgt ervoor dat we veilig kunnen rijden in Enschede. En het uh, goede nieuws lekker. is ook, jij begint deze 2 januari ook als... De eerste luisteraar. Dat is wel lekker hè. Hey, zeker even. Leuk, je bent bij uh, nee, deze officieel Klop. de allereerste eerste luisteraar van het jaar 2026. Die kan je in je zak steken. Nee, dat denk ik er zeker. In. Ben je niet ah. voor niks uh, om, om uh, drie uur je mand uitgekomen vandaag? Nee, nee zeker niet. Ah, uh, eerste luisteraar-t-shirt komt je kant op en ik wens je een uh, mooie dag en een nog mooie 2026, Mark. Hij hey, is gelijk. Hoi, Absoluut. 12 over 6, hoi, hoi. Goedemorgen. Ik dus lekker doorrijden, maar wel voorzichtig, want het is glad met Alan Walker op de radio. <middels>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 Take your time. Team voor half zeven op deze vrijdagochtend. 2 januari in de Vijfdruig show. Goedemorgen. En misschien zo zeker zo na de feestdagen dat je bezig bent... Met, uh, toch wel een beetje weer afvallen. Try January, een beetje op je eten letten. Misschien ben je er ook wel weer gevoelig voor... voor van die influencers die allerlei diëten aanbevelen. En dan zo'n dieet dat... Dan lijkt het alsof het ontzettend goed werkt. Ja, je zou haast gek zijn als je niet vandaag nog mee zou beginnen zo'n dieet. Dat moedigen ze ook hun volgers aan. Maar op de langere termijn kunnen ze toch kwalijke gevolgen hebben. Uh, ja, voor de gezondheid natuurlijk waarschuwen de kenners althans van dat soort diëten. Je krijgt met dit soort diëten nou ja, gewoon niet genoeg voedingsmiddelen binnen. En dan is de kans op ondervoeding ook gewoon groot. En die influencers hebben zoveel invloed dat heel veel mensen dat gewoon maar gaan volgen. Met ja, grote gevolgen voor de gezondheid. Uiteindelijk, uh, Frans Bouwer is natuurlijk superveel afgevallen. En ja. die is echt echt... Uh, die is van kleinere bordjes gaan eten. Maar had hij een keto-dieet ook? Nee, maar die is gewoon... En daar gaat het natuurlijk over. Kijk, die eten op zich even crashen, dat is... Ik is dat voor je Ieder, gezondheid. Ieder, Ieder afvallen net zo moeilijk is als stoppen met roken. Nee, het is het, het op is uh, gewicht blijven. Kijk, afvallen, dat kan denk ik iedereen. Ja, dat kan ook niet iedereen. Maar, wij, ik bedoel, wij zijn ook allebei... Uh, nee, maar als nou, als je je, volgens is waar... mij is het beste dieet gewoon uh -huh. de helft eten van alles wat je eet. Dan krijg als je, je toch nog alles binnen. Ik denk als je even twaalf weken boos maakt... weet je wel, dat je dan prima kan afvallen. Maar daarna, nou, als, als je je weer vol <laughs> vreest... Ik denk dat wij ons wel wat langer boos moeten. Misschien dat je een keer heel goed beroemd moeten worden.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 Met je woorden Veel ik van je. Bob en Mo, nog even blijven. Twee minuten voor half zeven, de 5 drie, ochtendshow... voor deze vrijdagochtend 2 januari. Goedemorgen, nieuwe ronde. Lekker na de wekker zometeen. Uh, met jouw kans op de groene of de paarse badjas... als je in de uitzending komt met uh, ja, jouw keuze voor uh, ja, wat je lekker vindt... om even te luisteren zo uh, kort na de wekker. En ook Hanneke van Zessen. En uh, de hoofdpunten van het nieuws zometeen, wat zit erin? Ongeluk op de weg vanochtend en een mededeling van dit Advocaat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 Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovital, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. Vrienden!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 En je het jaar gezond zonder zelf te koken? Bestel nu op uitgekookt.nl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 Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app Action. Kleine prijzen, grote glimlaag. Vinds van Voordeel opgelet. Begin dit jaar voordelig bij Aldi met Hollandse spruitjes. 750 gram maar 89 cent. Vinds van Voordeel. Aldi.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 En zo voor de... Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Goedemorgen, er trekken buien over met regen en sneeuw. Die kunnen plaatselijk ook voor gladheid zorgen en daarom geldt ook code geel vandaag. Het wordt 2 graden in het binnenland tot 5 aan zee. Twee minuten over half zeven. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, het is opnieuw glad op de weg en daardoor zijn al verschillende ongelukken gebeurd. In Rotterdam viel een dode toen een auto tegen de pijler van een viaduct botste, zeggen regionale media. En in Helmond gleed een auto de sloot in. Twee doden door een schietpartij in Amsterdam op een brug in de wijk Nieuw-West. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de slachtoffers te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En dit advocaat stopt na het WK van dit jaar als voetbaltrainer, zegt hij in de Telegraaf. Advocaat is nu bondscoach van Curaçao, dat voor het eerst meedoet aan het WK. Nou, dat op zijn 78ste, een mooie afsluiter van zijn carrière. Dit waren de hoofdpunten van het 53 nieuws. 538 de 538 ochtendshow Nieuwe ronde lekker naar de wekker. Zometeen naar Kensington. Dit is Steve Radio 538. Shotgun with you Two so hearts in the fast lane We have big dreams in blue Just let like my baby song go and round around my head. Like my baby <laughs> song go and round around my head. You're just like my baby song go round and round around my head. Like my favorite song go and round around my head.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 My favorite song Lost Frequencies, Calum Scott, Where Are You Now? 8 minuten over half 7 in de uur ochtendshow. Lekker na de wekker. Lekker na de wekker, twee opties. Waarmee de vraag is eigenlijk, ja, waar, waarmee sta je nou lekker erop... zo na, na de wekker op deze vroege ochtend, vrijdag 2 januari? Ja, het is een vrijdag, je hoort het al. en Misschien ben je bekend met het concept, maar ook op de vrijdag. geldt natuurlijk, uh, ja, de vreemde eend. Dan is er altijd een vreemde eend. Dus je krijgt twee opties en een vreemde eend vandaag... Optie 1 van vandaag heeft te maken met de verjaardag van Ankie van Gunsve de, dress, de, de dressuur Amazon. Dat is een moeilijk woord, maar zo, uh, zo noemen ze dat. Hoe zij op een paard rijdt. 58 jaar is ze geworden en vandaag optie 1 in lekker naar de wekker... Katy Perry en Dark Horse, ja. Lady Perry, Dark Horse, optie 1 in Lekker Naar de Wekker vandaag. En het is de sterfdag vandaag van popproducer Steve Brown. Hij overleed op 2 januari 2021, 65 jaar oud geworden. Werkte onder andere voor Elton John, The Simple Minds U2... en werkte mee aan het debuutalbum van Wham, Fantastic. Met daarop onder andere ook deze hit Wham Club Tropicana. Club Tropicana Ja, nou, lekker hoor. Nu nog een moeilijke keuze. Maar we hebben natuurlijk nog die. Uh, de, vreemde eend. De, de Vreemde Eend. Heeft eigenlijk helemaal niks uh, betrekking op de dag van vandaag. Maar gewoon lekker naar de wekker. Uh, de Vreemde Eend vandaag op deze vrijdag 2 januari. Jan Smit en Damaru, tuintje hard. in mijn hart. Oké, okay, pak de app van 5-3 achterbij. Stuur het getal 1 voor Katy Perry Dark Horse. Nummer 2 voor Wham en Club Tropicana. Of uh, nummer 3 voor... Uh, de voor die vreemde eend. Jan Smit en de Maru Tuintje in hart. Kom je zo meteen in de uitzending, dan mag je kiezen. Het is de groene of de paarse badjas voor jou. Dus kom maar door. Happy verkocht. Herman in de zon op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebreid. En de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Alleen het oud worden gehaald Oh, oh, oh, oh ademhalen oh oh, oh, oh, lijkt het, het regent als altijd Maar het regent en het regent Zonnestralen Op een bankje in het dak kwam het besluit Noem het kapper, noem het vluchten Maar je knijpt het tussenuit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 nieuwe klassieker is geboren. Sienna Spyro, Die On is Hill bij 538. Het is even na kort voor zeven. Deze vrijdagochtend, 2 januari. En dan is de grote vraag natuurlijk... Uh, wat is er? Uh... Wat is er lekker Dat, ja. na de Laat je gaat uit opstaan? Wat is er lekker na de bekker? Dat vragen we in koor. Dus zeven het ons maar door. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in spanning volgens mij, hè? Ja, we zitten. Nou ja, in spanning. Ja, we zitten wel een beetje in spanning. Hè? Ja, je zit wel in. Maar, maar vertel eventjes. Nou ja, ik weet niet of uh, iemand de media heeft gevolgd, maar uh, ja, de postcode kan hier is bij ons gevallen. En okay, wat is bij ons? Waar woon jij? In tiel. In tiel, ja, daar is hij, daar is hij gevallen. Maar ja. dan is het nu dus nog afwachten voor jou. Want jij hebt. jij hebt een lot. Ja, we hebben er twee en uh, de ene helft van de 30 miljoen valt natuurlijk in de straat bij ons in Tiel. Nou, ja. die hebben ze gisteravond, dus die krijgen iets meer. Nou ja, iets meer, die zijn uh, miljonair. Dat is zeg maar waar, we... uh, waar Nicolette van Dam kwam. Ja, ja, ja, dat precies. klopt, ja. ja. En uh, wij wonen in een andere straat in de, in de wijk. En uh, ja, wij mogen ook nog uh, 30 miljoen verdelen. Oké, okay, dus dat wordt nu verdeeld over iedereen die een lot heeft, uh, heeft gekocht ja, ja, op die postcode. Ja. Gewoon ja, wat spannend. Ja, ja. Dus het is voor jou ja. nu afwachten. Het kan zijn dat het, zeg maar, als er heel veel mensen een lot hebben... Uh, dat, dat, ja, dat het wat lager uitvalt dan je nu misschien stiekem hoopt. Maar het kan ook nog heel positief voor je uitpakken. Ja, ja, ja. Als het een beetje gemiddeld is, dan komen we denk ik wel rond uh, ja, tussen de 50.000 en 70.000 euro. Nou, wow, zeg hey, dat is toch een begin van het jaar, Dennis? Ja, dat is een top, ja. Nu al op 1 januari, af 2 januari. Maar gisteravond, uh, ja, we hebben, we hebben er nog wel even e eentje op gedronken. Ja, dat, dat, dat, dat snap ik volledig. Dat snap ik volledig. Maar het is eigenlijk ja, is een, fantastisch, het het is een fantastisch concept. Dat je, dat je, dat je, je hebt niks, niks is erger dan dat, jij, dan dat jij niks hebt. En dat je buren heel veel geld winnen. Dus dat is, dan denk je ah, dan kom ik ook maar zo, Lot. Dan heb ik in ieder geval ja. niet het gedoe dat, dat wat jij nu hebt, dat die in Tiel valt. En dat je dan uh, met lege handen staat? Ja, er zijn natuurlijk mensen die wonen ook gewoon in de wijk. En ja. daar weet je gewoon dat die geen loten hebben. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, voor die mensen is het heel erg. Ja, ja. Uh, ja dat blijft altijd zo. Ja, Daar bel jij binnenkort aan van... Hé, hey, we gaan even een maandje naar Bali op vakantie. Kan je even, op, even <laughs> op de katten passen? <laughs> nou, <laughs> nou zo, nee, zo zitten we niet in elkaar. Daar okay, zijn wij genugd okay. voor. Dus, uh, maar ja, het is natuurlijk gewoon super gaaf. Je verwacht het nooit. Je denkt altijd van... Joh, hier gebeurt het niet. Ja. Dus, ja, ja. En dan, ja... Dit is ongelooflijk. Dus, ik hoop op een mooi bedrag voor je. Dat laten we daarop houden. Nou, uh, dat is het sowieso. Sowieso. Nou, dan ben ik in ieder geval blij voor je met dit mooie begin van het nieuwe jaar. Nog mooier begin van het nieuwe jaar voor je is dat je in lekker naar de wekker zit. Drie opties. Uh, ja, de eerste en de tweede optie. En uh, de vreemde eend. De vreemde eend. Optie 1 van vandaag, Katy Perry, Dark Horse. Optie 2, Wham en Club Tropicana. Of de uh, ja, die eend. Uh, de vreemde eend, die vreemde eend Jan Smit en Damaru. Tuintje in mijn hart, welke mag zijn, volgens jou? Ja, de vreemde eend natuurlijk. De vreemde eent Een beetje zonder je radio met die, uh, met die sneeuw die valt nu in Nederland. Uh, nou, de inderdaad. laatste vraag nog: de groene of de paarse badjas voor je? Nou, laten we voor de groene gaan. De groene, mooi. Hoef je die niet te kopen van je geldbedrag? Houden we wat over. Een mooie dag en uh, heel veel succes met die winst. Ja, Yo, dankjewel. Panama. De vrijdagochtend 2 januari. Damaru, Jan Smit, Mirozoe. De keuze in lekker naar de wekker. De vreemde eend van deze dag. Het is 5 voor 7 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, de ochtendshow. En Anneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? een groot Nederlands succes op het WK-darts. Je hoort zo meer. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Plus Nederlandse aardappelen en stamppotgroenten. 1 plus 1 gratis. En alle honig maaltijdmixen en maaltijdpakketten? Oké, okay, plus één gratis. We doen het je mee. Plus. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld! Kijk, duizend tot Ben jij de volgende postcode loterij winnaar?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 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. Aha Hanter Pestinezappelen of Bloedzinenzappelen. Twee netten voor 3,99. Aha Stampot Groente en Aardappelen. 1 plus 1 gratis. Alle Aha Spek en hamreepjes en blokjes. Ook 1 plus 1 gratis. En Aha Bolhapjes en Ronde Bakjes. Drie stuks. Voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.